1 uur aan Oktijsen met het NOS-journaal. De Amerikaanse staat heeft de grootste hypotheekverstrekker in het land, Wells Fargo, aangeklaagd wegens fraude met hypotheken. Volgens de aanklacht heeft de overheid, die garant stond voor de leningen, honderden miljoenen dollars betaald toen de hypotheken niet konden worden afgelost. Wells Fargo zou jarenlang valse certificaten hebben uitgegeven, waarin stond dat de hypotheek aan alle voorwaarden voldeden, terwijl dat niet het geval was. Wells Fargo zelf ontkent alle beschuldigingen en zegt te goeder trouw te hebben gehandeld. VVD en PVDA willen dat gemeenten zelf kunnen beslissen of winkels op zondag open zijn. Dat melden bronnen rond de formatie. Nu geldt een landelijke beperking. Ook over de zogenoemde weigerambtenaren is overeenstemming. De onderhandelaars willen alleen nieuwe ambtenaren die bereid zijn homoseksuelen in de echt te verbinden. De huidige weigerambtenaren mogen blijven. De Landelijke Studentenvakbond LSVB is woedend over het plan van VVD en PvdA... om de basisbeurs af te schaffen en een leenstelsel in te voeren. Volgens bronnen in Den Haag willen de partijen dat er een dergelijk stelsel in 2014 wordt ingevoerd. Het zou alleen gelden voor nieuwe studenten... en ze hoeven pas af te lossen als ze zijn afgestudeerd en werk hebben. Een op de vijf volwassenen in de Verenigde Staten zegt niet religieus te zijn. En het aantal protestante Amerikanen is voor het eerst gezakt naar 48%. procent. Volgens het Pew Research Centers Forum, dat de enquête heeft gehouden, is het aantal niet religieuze Amerikanen hoger dan ooit. In de afgelopen vijf jaar is het aantal ongelovige Amerikanen toegenomen tot bijna 20 procent, van 15 tot bijna 20 procent. Veertig jaar geleden was dat 7 procent. Het weer, vannacht wolkenvelden, opklaringen en een enkele mistbank. Het koelt af van 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het oosten van het land. Overdag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het wordt dan 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Opnieuw nacht En goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan. Om middernacht begon de landelijke dag van de duurzaamheid. In het vorige uur van Casa Luna reden voor een gesprek met de Wageningse hoogleraar Gietje Zeeman. En nu ben ik benieuwd op welke manier u duurzamer bent gaan leven de afgelopen jaren. Heeft u uw huis beter geïsoleerd bijvoorbeeld? Heeft u gekozen voor een zuinige auto? Bent u vaker met de trein op vakantie gegaan uh, in plaats van met het vliegtuig? Of wie weet woont u wel in die ene wijk daar in Sneek. Die wijk Noorderhoek die een geheel gesloten energiekringloop heeft. U kunt bellen met 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer 0800-1121. Mailen kan naar Kazaluna.crv.nl en twitter. Ik kan met Hashtag Casa luna. Ik kreeg bijvoorbeeld een uh, mailtje van Ria Beijs uit Veenendaal. Zij schrijft... 18 jaar geleden overleed mijn man na een jaar lang chemokuren... beenmergtransplantatie, bestralingen... en bijbehorende verwoestende medicijnen. Nu is dat lichaam alleen nog maar een berg verwoestende chemicaliën... die na begraven allemaal in het grondwater komen, dacht ik. In de periode tussen de behandelingen in kreeg mijn man zware medicijnen mee naar huis. En na het toiletgebruik maakte ik altijd goed schoon, maar het afval ging mee het riool in. Het zou dat wel allemaal goed gescheiden kunnen worden met de nieuwe technieken, vraagt Ria Bais zich af. Overigens, zegt ze nog, heb ik een heel bescheiden stap gezet bij het gebruik van de mogelijkheden van de energiebesparing. En kocht ik voor mijn balkon een lamp die werkt op zonne-energie. Maar ik geef toe dat het maar een kleine bijdrage is, schrijft Ria Bais uit Vedendaal. Ja, een ander voorbeeld van een bouwproject dat vrijwel geheel zelfvoorzienend is... is restaurant Paviljoen aan Zee in Oostvoorne. En dat uh, restaurant is er gekomen op initiatief van eigenaar Jan van Marion. Uh, Jan, goeienacht. Jan, hoor je mij? Ja, ik hoor je helemaal. Jan, goeienacht. Dat gebouw Paviljoen aan Zee, uh, waar jullie restaurant gevestigd is... Uh, beschrijf het gebouw eerst eens. Um, het gebouw is een, uh, ja, een schelpvormend gebouw, zeg maar, bovenop de duinen van Voorne. Uh, Voorne is een, uh, een Zuid-Hollands eiland. Um, dat ligt uh, zeg maar, uh, een beetje onder de, onder de rook van uh, Rotterdam, uh, tegen de slikken van Voorne aan. Mm -hmm. uh, het is een Natura 2000 gebied, uh, dus het is een uh, Europees beschermd uh, natuurgebied. En uh, nou goed, we hebben de mogelijkheid gekregen om naar boven op het duin uitkijkend over uh, aan de ene kant uh, dus de slik van voren en de zee en aan de andere kant uh, het oost meer en zeker... ja. Eigenlijk heel bijzonder ook uh, het uitzicht over de Maasvlakte, dus uh, de, zeg maar de motor, van, uh, de motor van Nederland. Ja, en mocht dat zomaar? Mochten jullie daar zomaar bouwen midden in zo'n Natura 2000 gebied? Nou, we zijn er wel even mee bezig geweest. Uh, de, de, eerste, de eerste vergunningsaanvragen die zijn uh, in 2007 gaan lopen. En uiteindelijk uh, in 2010, uh, uh, zijn we in 2010 pas kunnen gaan bouwen. Dus het heeft wel even geduurd voordat we werkelijk konden gaan bouwen. Maar uh, uiteindelijk doordat er een voorbestemming was op de plaats waar we nu zitten, uh, ja, is het al wel toch tot stand kunnen komen. Hebben jullie zelf van tevoren bedacht, als we daar uh, een horecagelegenheid gaan bouwen, moet dat ook een horecagelegenheid zijn die duurzaam is? Die bijvoorbeeld uh, de eigen energie verzorgt? Nou, het was, um, uh, het was eigenlijk zo dat uh, de plek die beschikbaar was, die, uh, daar was ik van op de hoogte. Ik heb in, het, uh, in hetzelfde dorp uh, oost heb ik uh, nog een andere horecalocatie. En uh, daardoor kreeg ik de klik van, uh, joh, daar komt de locatie vrij en uh, daar mag wellicht iets gebouwd gaan worden. En, uh, omdat ik toch ja, mijn roots al in heb en die plek zag, ik denk, daar mag alleen maar iets bijzonders komen. En er mag niet zomaar een of andere strandtent komen. Nee. Uh, toen is ook de gedachte ontstaan van, als we daar iets gaan doen, dan moet het iets bijzonders zijn en dan moet het iets moois worden. Um, en uiteindelijk zijn we dus op het, uh, het duurzame gegaan. En uh, ja, goed, dat heeft zich helemaal vertrokken in het, uh, in het hele ge gebouw en in, uh, in de bouw. Vertel eens, hoe, hoe is dat paviljoen aan zee zo duurzaam geworden? Wat doen jullie opdat jullie duurzaam zijn? Uh, ja, bij aan uh, zee is het eigenlijk van, uh, ja, ik zeg altijd van A tot Z uh, is het duurzaam sowieso met, uh, uh, met de bouw. De, het gebouw is uh, helemaal opge opgebouwd zeg maar, uit uh, uh, natuurlijke materialen en ook uh, materialen die hergebruikt kunnen worden. Het hele gebouw is bijvoorbeeld uh, met een stalen frame opgebouwd wat helemaal in elkaar is geschroefd. Dus ja, mocht we het moeten verplaatsen, dan kunnen we het ook weer uit elkaar schroeven. Mm -hmm. uh, het hout wat gebruikt is, is uh, gemolmeriseerd hout, dus dat uh, uh, ja, is wind-, wind en waterbestendig. Uh, daar hoeft dus totaal geen onderhoud aan gepleegd te worden, er hoeft geen, uh, geen uh, kwastje verf hoeft erop. Uh, uh, we hebben uh, zonneboilerpanelen voor, uh, voor uh, de vloerverwarming en uh, voor het uh, warmwatervoorziening. We hebben pv-cellen op het dak liggen voor de elektriciteitsvoorziening. Wat zijn dat, pv-cellen? Uh, zeg maar gewoon zonnecellen. Okay, okay. zonnecellen. Dus een uh, groot gedeelte van onze elektriciteit komt aan. We hebben zelf bij het palvuur, hebben we twee grote windmolens staan. Die ook voor, uh, uh, voor uh, elektriciteit zorgen. Dat moet het natuurlijk wel waaien. Dus uh, in dit seizoen gaan... Uh, uh, gaat het goed. Uh, ja, soms ja. is het even wat minder. Uh, verder hebben we nog een hele fietsfilter liggen. Een hele fietsfilter is zeg maar een uh, rioolwaterzuivering. Dus uh, ons, uh, wij zuiveren op die manier ons uh, eigen rioolwater. En hergebruiken we het dan ook weer? Uh, nee, we hergebruiken het niet. En dat is uh, eigenlijk gewoon een, uh, ja, op dat moment een beetje een commerciële... Uh, uh, uh, uiteindelijk is het zo, als je naar een restaurant gaat en je gaat naar het toilet, dan hoop je ook op een schoon toilet te gaan. Uh, ga je op een gegeven moment water hergebruiken, dan heeft dat toch een bepaalde, bepaalde kleur mee. En ik kan je voorstellen, als je lekker aan het eten bent en je gaat even naar het toilet, dat je denkt, nou, die toiletten, daar hoef ik niet te zijn, omdat er wat bruin of uh, grijzig water in zit. Dus dat is de reden waarvoor dat we het niet hergebruiken. We laten het wel gewoon bezinken in de natuur, dus dat betekent dat de kwaliteit van het water wat we terug in de natuur laten gaan, dat dat dusdanig kwaliteit is dat het uh, in ieder geval uh, verantwoord is. Ja, dus daar loop je dan tegen een beperking aan, omdat je een horeca-bedrijf aan het uitbaten bent. Ja. Gasten hebben bepaalde eisen, bepaalde verwachtingen. Die willen inderdaad niet naar een toilet waar wat bruinig water uh, uh, uh, doorstroomt. Zijn er nog meer dingen die je uh, in deze horeca wel of niet kan doen, of juist wel kan doen, die je in die andere horeca die gewone tussen aanhalingstekens-horeca-gelegenheid, aanhalingstekens niet kunt doen? Ja, daar nou, moet ik eerlijk zeggen, dat, dat, eigenlijk is er qua, qua, uh, uh, qua exploitatie is er heel weinig uh, heel weinig verschil. Um, dus, dus ja, als je daarna gaat kijken dan, uh, dan, zijn, dan zijn er eigenlijk geen verschillen op te noemen. Nee. Het is alleen wel dat we dat we puur qua producten. Uh, dat, dat we echt wel kijken dat we zorgen dat we dat we verantwoord inkopen en duurzaam inkopen en biologisch inkopen. De kaart uh, is een andere dan die in dat andere restaurant dat je ja, hebt. Ja, totaal. Totaal. Ja, er is echt, uh, er is geen vergelijk. Uh, en dat, dat maakt ook weer omdat we toch met een bedrijf dicht bij elkaar in de buurt zitten, onderscheid je dat ook van, uh, uh, van elkaar. Dus dat is, dat is ja. Commercieel gezien is dat natuurlijk uh, ja, heel positief. Uh, van de andere kant uh, is het ook zo dat, dat de gasten, als ze bij ons komen, uh, hebben ze ook een hele andere verwachting van wat de kaart werkelijk zal weergeven. Mm -hmm. uh, ze komen bij ons niet om frietje eten, want ja, frituur die hebben we niet bij ons in de keuken. Uh, punt 1 kost het te veel energie en punt 2 uh, uh, kost het gewoon veel te veel olie. en uh, uh, Die olie komt toch ook niet uit, uit Nederland, moet ook geïmporteerd worden. Uh, we koken op hout. We hebben geen gasaansluiting. Dus ons fornuis wordt volledig hout gestookt. Ja. Uh, onze grill gaat volledig op hout. Uh, dus dat zijn toch wel de kenmerken... die op een gegeven moment ook terug te vinden zijn in de kaart. Ja, dus in, in de kaart zie je die kenmerken terug... juist vanwege het feit dat je op hout kookt... Uh, dat er uh, niet al te, al te gul met energie kan worden omgesprongen. Dat merk je terug in wat je kunt eten en drinken in het, in het restaurant. In ja. het uh, café-restaurant. Uh, maar merk je als gast ook nog op een andere manier... dat je in een... Ja, wel een heel bijzonder duurzaam pand uh, bent? Um, ja, dat, dat, dat zie je sowieso zie je terug in het pand. We hebben geprobeerd om overal in het pand ook uh, de gasten te laten proeven van wat er precies gebeurt. Want het is natuurlijk gekomen, ook gasten bij ons binnen die niet weten. Uh, aan de buitenkant van, joh, uh, ze zijn op deze manier zijn ze hier uh, uh, bezig om de boel te exploiteren. Dus je komt bij ons verschillende uh, beeldkentenissen tegen. Zelfs op de toiletten van uh, waar we onze aardwarmte vandaan halen, bijvoorbeeld. Uh, waar, waar we onze elektriciteit vandaan halen. Dus de mensen, de gasten, die worden overal mee geconfronteerd op elk moment. Uh, we hebben een open keuken, dus ze zien ook werkelijk dat er op die manier uh, gekookt wordt. Dus ze krijgen echt wel het idee van, joh, er gebeurt hier iets anders dan wat we normaal zouden... Uh, ja, uh, zien in een restaurant. Uh, bij ons is het ook als het uh, uh, meer zonlicht, betekent ook dat binnen de verlichting ook uh, ja, iets harder gaat branden. En als het wat minder zon, zonlicht is, dan zakt ook de verlichting uh, een, beetje, een beetje weg. Dus uh, hoe donker het uh, s'avonds wordt, hoe minder licht dat we hebben. Ja, ja, ja. Uh, dus nu is het leuk schemerig bij jullie s'avonds. Bij ons is het schemerig s'avonds. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, is dit de toekomst, denk je tenslotte, Jan? Is dit een manier waarop meer uh, uh, restaurants of horecaondernemingen uh, uh, gebouwd zullen kunnen worden? Nou, ik denk dat zoals, het, uh, zoals wij het nu gedaan hebben, uh, dat het op dit moment dat het echt gewoon wel uniek is, omdat we het echt van A tot Z door hebben gevoerd. Uh, ik ben er wel van overtuigd dat je je over, uh, over nou, zeg maar drie, vier jaar dat je je niet meer mee kan onderscheiden. Omdat de gasten het eigenlijk gewoon van je verwachten. Ja. Ze verwachten dat je MSC-keurmerk uh, vis uh, in huis hebt. Ze verwachten dat je, dat je biologische groente hebt. En ze verwachten dat je gewoon verantwoord vlees inkoopt. Nu op dit moment zitten we volgens mij in een, uh, in een overgangspositie. Dat we zeggen van nou uh, oké okay, goed, de een doet het wel, de ander doet het niet. Dus als je zegt van ja, moet je op deze manier in de toekomst... Uh, Jij gaan proberen te profileren. Ik denk dat je dan te laat bent. Ja, je bent nu te laat uh, als, je, als je daar nu pas mee gaat uh, beginnen. Uh, jullie zijn nu in de voorhoede, maar uiteindelijk is dit wat gasten zullen willen, zeg je? Uh, daar, ga ik, daar ga ik echt 100% van uit. Ik wil nog één ding van je weten, Jan, uh, als hij kent Lekker Bek. Wat is het allerlekkerste duurzame gerecht op jullie kaart op dit moment? Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is, dat is ons onze, onze huisgerookte makreel die wordt heerlijk wordt hij aan een uh, aan een, uh, aan een ijzerstaap voor onze grill gehangen en daar hangt hij dan gewoon drie vier uurtjes uh, hangt hij daar rustig, uh, rustig te roken mm -hmm. en dan op een heerlijke frisse salade ja dus ultiem genieten ja het, het klinkt al uh, lekker als je het zo omschrijft ja. ik, ik ruik die makreel als het ware van badij van restaurant paviljoen aan zee in oostvoorne dank je wel oké okay, goeiemiddag verder goeiemiddag Dat was de Roemeense band Hotel FM met een uh, zanger uit Groot-Brittannië... David Bryan, een uh, veelzijdig man trouwens, die David Bryan... want naast dit soort lekkere popliedjes zingt hij ook uh, Shakespeare-sonnetten. Die heeft hij ook opgenomen. Hotel FM met Change. Over Change gesproken. Het gaat over duurzaamheid op deze dag van de duurzaamheid. Ook bij ons in Casa Luna. Ik ben ook heel benieuwd daarom... op welke manier u nou in de afgelopen jaren duurzamer bent gaan leven. Heeft u uw huis beter geïsoleerd? Heeft u gekozen voor een zuinige auto? Nou ja, ik vind dat, dat voorbeeld van jou van Marion... Hè? het bouwen van zo'n duurzaam restaurant, dat is ook een heel mooi voorbeeld... Uw manier om met duurzaamheid om te gaan. Om die duurzaamheid uh, ja, uh, als, als ja, deel van uw leven te integreren. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Mede kan naar casaluna.ncv.nl en twitteren. Dat kan ook met hashtag casaluna. Henk ter Ruiter, nacht. Ja, goeienacht. Ik probeer van de nood in deze crisis een deugd te maken. Ja. En ben mijn huis beginnen met te verduurzamen. Eerstens, ik heb een woningbouwappartementje op één hoog. Dus de mogelijkheden zijn beperkt. Mm -hmm. Ik ben begonnen met de koudste kant van het huis. Te isoleren met een isolerende deur. Dat is de keuken en de gang. Ja. Daarna heb ik mijn kachel, die op hout werkt. een houtkachel. Omgebouwd dat hij ook de cv voedt. En de cv ook de boiler voedt. Zodat wasmachine met boilerwater verwarmd door de houtkachel gevoed kunnen worden. Mm -hmm. Um, dit jaar is een optie uh, dat er een uh, lamellengordijn wordt ontworpen met zonnecellen uitgerust. Ja. Die voeden het accubuffer, uh, zodat bij stroomafval uitval via omvormers uh, het huis van stroom voorzien kan worden. Het huis is verlicht met ledlampen en, uh, uh, en, uh, sp en of spaarlampen, maar in ieder geval in de huiskamer alles op led. Ja. Um, de home-trainer is voorzien van een autodynamo. Met een uurtrap heb ik vijf uur uh, verlichting in mijn huiskamer. Wat handig. Wat, dat vind ik een goed idee, zeg. Ja. ja. En dat is, ja verder laat ik mij uh, inspireren door het boekje... Biologisch bouwen en wonen van Nico Haas en Peter Schmid uit 1990... met een voorwoord van meneer Nijpels. Op vakantie gaan doen wij op de fiets, kamperend. Yeah. En met vrienden hebben wij volgend jaar een moestuin uh, te bewerken maar eh er eh voor ingemaakt wordt. Dus geen diepvries, maar inmaken. Inmaakgroenten. Van ja. waar deze betrokkenheid bij, bij die duurzaamheid, wat jou betreft, Henk? Want je zegt, uh, je woont in een kleine woningwetappartement. Hè? Ja. Dat heb je helemaal verduurzaamd. op, op de ja. manier zoals je dat net omschrijft. Maar dat had je helemaal niet hoeven doen. Want ja, ik bedoel, je, je woont daar en uh, je, je, je woont daar in een huurflat. Dus het is niet jouw flat. Dus daar moet iets zijn wat, wat bij jou gemaakt heeft dat je, dat je dacht: van nee, dat moet zuiniger. Uh, ja, nou, uh, A, kosten besparen. Uh, uh, uh, ik ja, bespaart je veel kosten? Uh, nou, uh, ja, de investering is kostbaar. Uh, maar ook voorbeeldfunctie. Mm -hmm. uh, dus ik kan laten zien wat het mogelijk is. Uh, B, ik ben een techneut van uh, aard. Van dus ik vind het leuk om te doen. Ja, ja ook belangrijk natuurlijk, uh, ja. Uh, en het is natuurlijk ook van, je weet nooit hoe erg de crisis erin kan hakken. Maar ik, ik kan met een accubuffer van uh, uh, 8,5 kilowatt op dit moment. Uh -huh. kan ik dus heel lang teren. zeg maar twee weken dat ik mijn huis uh, gewoon uh, kan doen. Ja, wat dat betreft uh, uh, ben je uh, niet meteen uh, zonder licht en zonder warmte en zonder energie op het moment dat de crisis toeslaat. Precies, en er zijn ook een aantal generatoren in aanbouw. Dus uh, die lopen op biodiesel, die we zelf maken. Uh -huh. uh, van oud frituurvet. Oh ja. Ja, autoriteerd uit alcohol, natronloog en een beetje schudden en shaken en, en laten uh, affiltreren en dat uh, zegt zo. Maar Henk, als ik het zo hoor, dan moet je wel heel handig zijn en heel technisch om dit allemaal te kunnen realiseren ja, uh, binnen een beperkt budget. Een Wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, werktuigbouw en elektronica gedaan oh, okay. met ja. en alternatieve energie als aanvulling. Ja, je hebt wat dat betreft een opleiding in die richting. Maar stel, ik ben bijvoorbeeld helemaal niet handig. Wat, wat zou ik dan kunnen doen? Want ik bedoel, ik, ik, ik zou de ik uh, nooit uh, uh, kunnen, kunnen bewerken. En, uh, nou en ja, die dynamo ik, zou ik nooit ik, kunnen bedenken zelfs. Ja, nou bijvoorbeeld uh, dezelfde waarde aan uw eten toevoegen in plaats van toegevoegde waarde in de supermarkt investeren. Uh -huh, uh -huh. Uh, ik koop bijvoorbeeld zelf mijn hammen met een vriend. Wij kopen die hammen voor 9 euro per kilo bij een slager. En na het roken zijn ze in één keer rond 25 euro per kilo waard. Kijk, ja, ja dat, dan verdien je ook nog even ja. eens even wat terug natuurlijk op die manier. Hè? Want je zei het al, het kost ook behoorlijk veel geld. Hè? Je moet die investering, die moet je wel doen. Uh, heb je die investering er al helemaal uit? Uh, nee, uh, nee, nog langer niet. Maar uh, ja, wat betreft mijn houtkachel natuurlijk wel. Mm -hmm. uh, ten meer ook omdat de materialen uit uh, de hergebruik komen... namelijk de schroothandel. Oké. Okay. De handelstolwerk in Breda. Dus daar heb je al uh, de investering eruit? Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja, mijn houtkloofmachine heb ik uh, zelf gemaakt. In plaats van gekocht. Uh, ook weer dankzij uh, uh, tweedehands uh, aankoop en uh, mijn studie werken. Ja, nou, ik, ik, ik hoor het al. Je bent echt een enorm duurzame uh, mens. En uh, bij jou thuis uh, uh, wordt er echt geen energie meer uh, verkwist, zo te horen. Nee, maar wij, wij delen dit ook met vrienden en, en kennissen. Mm -hmm. Dus wij hebben een soort uh, share-to-live, ja. door en voor elkaar systeem. Ja. Zodat we ja, elkaar in ieder geval uit de nood helpen. Want ieder heeft zijn talenten. En uh, die vullen elkaar toch deels wel aan. Ja. Waardoor uh, dus, uh, ja, we met z'n allen het een en ander waard zijn. Ook Henk is de, tijd. Henk de Ruiter, dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. En tot een andere keer. Tot ziens. Dankjewel voor het programma. Dank je, dag. Van Henk de Ruiter naar Hendrik. Hendrik, goedenacht. Hallo, goedenacht. Hendrik, op welke manier is jouw leven duurzamer geworden de afgelopen jaren? Mijn leven is duurzamer geworden in de zin dat ik een hybride auto heb gekocht. Mm -hmm. Anderhalf jaar geleden. een ja. uh, Hyundai. Ja. En ik mag toch wel zeggen dat het een groot succes is. En wat maakt die auto tot zo'n groot succes? Nou, vooral het succes bij de vrouwen. Bij de vrouwen? Ja, ik doe dat altijd heel goed. Als ik naar de kroeg ga en ik vertel erover... Dat... Volgens mij is Hendrik weg. Succes, joh. Ja, maar ik versta je niet meer goed, Hendrik. De verbinding was even Hallo? weg. Maar het is dus een succes bij de vrouwen om een hybride auto te kopen. Dat, dat is dus de tip. Uh, bespaart het je ook geld? Uh, nee, het kost me eigenlijk alleen maar meer geld... omdat ik al die vrouwen mee moet nemen uit eten. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft ja. is, is de aanschaf ah, van zo'n auto niet goed voor je portemonnee... maar wel voor het milieu en voor je succes bij de vrouwen. Dus jij en bent er blij Egon. mee. Hendrik, dank je wel voor je bellen. En Hendrik, dank je wel voor je bellen. Dag. Astrid met een verontrustend lied Geest van de Aarde... Ze schreef het samen met Arthur Jappin. Arthur Japin tekende voor de tekst. Het is een van de liedjes die terug te vinden zijn op het album Nuances van Liefde. Met allerlei teksten van Arthur Japin gezongen en op muziek gezet door Astrid Series En begeleid door het Metropole Orkest. Astrid Series komt dit seizoen trouwens terug in de theater. Dat is lang geleden dat ze op tournee ging. Maar dat gaat toch weer gebeuren. Ik vind dat zelf een mooi vooruitzicht. Ze gaat op tournee met gitarist Erwin van Lichten. En Arthur Jappin, ja, die is vooral schrijver natuurlijk nog steeds erg actief als roman. Schrijver. Zo verscheen onlangs van zijn hand zijn nieuwste boek. Maar buiten is het feest. Ja, het gaat erom in dit uur van Casa Luna op welke manier u duurzamer bent gaan leven. Dat vonden we een mooi thema op deze dag van de duurzaamheid. U kunt bellen 0800-1121 mailen kan naar Casaluna en Twitter kan met hashtag Casaluna We horen bijvoorbeeld al het verhaal van Henk de Ruiter die zijn hele huis zelf duurzaam heeft gemaakt door allerlei slimme uh, froefjes, uh, technische foefjes toe te passen in zijn huis. Maar uh, ook dat verhaal van dat restaurant daar in Oostvoorne is natuurlijk uh, stimulerend uh, en die hybride auto, nou ja, als dat uh, succes bij de vrouwen oplevert, dan heeft dat is ook zo zijn nut. Eh, Ook andere verhalen zijn van harte welkom. Want ik kan me ook voorstellen dat u bijvoorbeeld uw reisgedrag bent gaan aanpassen. Of uw eetgedrag. Eh, zelf weet ik bijvoorbeeld dat ik... Eh, ik ben dol op hertenbiefstukjes, ik geef het eerlijk toe. Maar sinds ik mij op een gegeven moment realiseerde... dat sommige van die hertenbiefstukjes uit Schotland kwamen... dacht ik, nee, dat voelt toch nog niet zo goed. Terwijl wij dat hier in Nederland ook hebben. En sindsdien ben ik daar kritischer op geworden. Het is een klein ding, een kleine stap voorwaarts wellicht. Maar op die manier kun je ook die duurzaamheid... Je Yeah beter eigen maken misschien. Op welke manier heeft u dat gedaan? 0800-1121, mail ik kan naar casaluna en twitter ik kan met hashtag casaluna. Ik krijg een mailtje van Michiel Roloff. Uh, Michiel zegt, ik vond het een mooi verhaal over dat duurzame restaurant, complimenten daarvoor. Ik vraag me wel af wat uh, de eigenaar van het restaurant met zijn groentes doet. Dat wil Michiel Roloff graag weten. Hij schrijft er nog bij zelf, klom ik op vijfjarige leeftijd overdag om te spelen, graag in grote papier bakken, om die plastic ik raampjes van die enveloppen te halen en thuis als trofeeën te laten zien. Nou, ben je die duurzaamheid er al jong in. Eh, Niels, goeienacht. Hé, hey, een hele nacht. Dag Niels. Op welke manier ben jij duurzamer gaan leven de afgelopen jaren? Nou, ik gebruik tegenwoordig spaarlampen. Kijk, en doe je dat al lang? Nou, dat doe ik nu zo'n tien maanden. En wat levert je dat op? Nou... <lacht> Ik heb een nogal rare fetiche. Ik vind het leuk om zo'n stuk te schakelen Oh, nou, dat is ook een, een, een merkwaardige fetiche. Inderdaad, zonde van het geld lijkt me. Nou, ja, het is wel zonde van het geld, maar het leest me heel veel plezier op. Ik doe dat uh, graag met mijn vriend Egon. Oh, dat doe je graag met je vriend Egon. Nou, dan wens ik jullie nog alle... Je kent u die? Nee, die ken ik niet. Dat, die ken ik niet. Ah, maar ik, ik ah, weet sorry. jullie daar nog veel genoegen. Bij het is een merkwaardige hobby, inderdaad. En een tikkie zonde van het uh, geld wellicht. Straat, is de gang waar je staat en je bleke gezicht in het heerlijke licht is al net zo licht. Je krijgt je koffer niet dicht. Het lijkt een groot feest. Als je het meeste vergeet, verdwijn met de... Casa Luna hoorde u Lisbeth List te veel te vaak. Een, een liedje uit de jaren zeventig, maar nog steeds enorm actueel. Duurzaamheid, daar gaat het over vannacht in Casa Luna. En ik ben heel benieuwd op welke manier u duurzamer bent gaan leven de afgelopen jaren. 0801121 mailen kan naar casa en Twitter, ik kan met hashtag Casa Luna. Hans, goedenacht. Ja, hallo, met Hans Boniface. Dag Hans. We hebben elkaar wel eens aan de telefoon gehad, ik woon om te roepen, jullie. Ah, hier in Hilversum woon je. Ja. Ja, ja, ja. Dat, we hebben elkaar inderdaad wel eens eerder gesproken. Het ging over uh, Lionel Hampton, weet je wel. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, zeg Hans, ja. uh, op welke manier ben jij duurzamer gaan leven? Nou, ik doe het allemaal heel raar. Ik heb een, uh, een groot huis waar ik alleen woon, met, met mijn kat. Mm -hmm. En uh, ik gebruik eigenlijk alleen uh, zonters, op nu al, de, de kleine slaapkamer, de woonkamer die gebakkelkampen en dan zit ik verder in de werkkamer. Mm -hmm. Dan heb ik een breedte van maar liefst, 14 meter. Oh, dat nou. is een forse werkkamer. Ja. Nou, die werkkamer die is uh, 7 bij 4,5. En die staat helemaal stamp om het boek. En dan gaan we gewoon plaatsen en gaan we door. Mm -hmm. Maar kijk, om te beginnen, wat bijna niemand weet. Nu staat de verwarming op dit moment op 16. Die slaapt nee. waarschijnlijk niet aan vanochtend. Nee. Als ik morgen beneden kom. Of, uh, ja, ik ga de 3, 4 uur slapen. En dan ga ik om 9 uur er even uit. En dan ga ik weer tot 12 uur 1 uur slapen. En luister ik naar radio 1 en zo. Ja. Dan zet ik die verwarming niet meer dan 1 graad hoger. Dus dan staat hij op 17. Ja. Nou, is Door het vele uitbouwen is die werkkamer van mij. Die wordt dan ongeveer. O, nee, ik zet eerst de ramen even open. Want koude lucht verwarmt veel sneller dan de verlucht. Mm -hmm. Dat weet bijna niemand. Maar dat is wel zo. Door de hele grote buizen die ik in de werkkamer heb. Wordt het daar ongeveer uh, in plaats van 17, 18 graden. Ja. En dan komt het. Dan heb ik een Cibro kachel waar kerosine in gaat. Die uh, met een feuntje, die zit ook op, op de laagste stand. En die maakt het dan 19, 20 graden. Dus die levert die twee laatste graden op dat het toch lekker comfortabel warm wordt. Ja, maar die hoeft maar een half uur aan te hebben. Ja, ik leef meer op de gevoelstemperatuur dan de werkelijke temperatuur. Mm -hmm. Want uh, in de winter bijvoorbeeld, ik heb overigens ook al spaarlampen. Ja. Uh, in de tuin heb ik er één, de tuin is... Uh, 14 bij 20, die wordt helemaal verlicht door maar één lamp van 11 watt. Nou, dat is natuurlijk ontzettend goedkoop. De damesnacht, ja. het is allemaal uit de uh, open van veiligheid. Ja. Maar met die, uh, die andere c die ik heb, die gebruikt geen stroom. Die gebruikt alleen heel veel kerosine. Maar als ik die vijf minuten in de werkkamer zet, in de slaapkamer, is die slaapkamer maar 19 graden. En hoe lang blijft die warmte dan hangen in die kamer? Nou, ik uh, slaap bijna in pandige slaapkamer dus die blijft gewoon als je onder de dekenstift blijft die de hele nacht is het uh, goed mm -hmm. en in die werkkamer want, want daar zijn wel ramen nee die heb ik allemaal uh, kasten voor gezet oké okay. Een klein kamertje Eigenlijk één klein raam maar ja, ja dus ook daar blijft die, die warmte goed lang uh, hangen die ja. met die hoe heet die kachel weer dan nog een keer zeggen? Uh, het merk is sibomen Z. oké okay, dat is een kachel die op kerosine gaat je kan die uh, gewoon iemand tikt gewoon die nu hoort Cibro.nl in, of Cibro kachels. En ja, en we, laten we geen reclame maken, maar het is een kachel die werkt op kerosine, begrijp ik. Uh, ja. Ja. ja, en dat kost ongeveer, uh, even kijken, nu als je de reuk vrij neemt, 48 euro, zit 20 toch niet in. Nou, je zet hem op de allerlaagste stand en uh, je bent klaar. Ja, ja, ja, want... Samen wat het is isoleer, dat, die, dat, die, dat het vrij lang blijft hangen, maar kijk, op en dan nog gekker te maken Swinters. Kom ik bijvoorbeeld beneden, is dus het 12 graden. Dan zet ik de kachel op slechts 14 graden. Dan wordt die werkkamer ongeveer toch 16, 17. Verwarm hem even bij als ik er zit. Ik zit er vrij veel met al die desks die ik heb. Heb ik ook al eens verteld. En dan uh, heb ik het warm genoeg. Ja, want waarom uh, pak je het op deze manier aan, uh, Hans? Is dat een financiële kwestie? Of heeft dat nou, te maken met, met het, het, het, het gevoel dat je je bijdrage moet leveren aan die, aan die meer duurzame samenleving? Nou ja, ik probeer natuurlijk omdat energie natuurlijk, of nee, gas natuurlijk ontzettend duur is. Gebruik ik zo mee mogelijk. In die uitbouw heb ik bijvoorbeeld, hier is 8 uh, meter breed en die gaat dan weer rechtsaf naar de keuken. Ik heb een speciaal gordijn tussen. Van 2,5 meter, dat is de entree. Mm -hmm. Dat heb ik overdag gewoon dicht. Ja, ja. En dan kom ik die uitbouw in en dan is het maar drie graden kouder. En ja, dan, dan hoef ik alleen maar even te koken, want ik zit er toch niet in in de winter. Nee, nee dus wat dat betreft is het vooral een kwestie van, van besparing. Ook het uh, besparen van, van geld. Ik ben ervan overtuigd dat ik uh, 100, 150 euro uh, per maand uitspaar. Nee, is dat voor jou ook de belangrijkste reden om het zo te organiseren? Nou, dat is wel een reden, ja. ja, ja. Dan ik uh, gewoon we of op, uh, boeken voor, of wat anders. Ja, je, je hebt andere prioriteiten. Dan, uh, dan een hoge energierekening. Ik, ik vind het uh, zinnige tip, Hans. Dank je wel. Ja, leuk. het uh, van oost even leuk. Wat zeg want je? Want wij deden altijd woningruil uh, in oost met de burgemeester, uh, oh. de burgemeester... of ja? de burgemeester van het Ja. En die familie van Marion, dat is heel bekend daar... die ken ik heel goed. Wat leuk. En uh, het puntje waar ze zitten, ja, dat weet ik precies, ken ik. Mooie plek? Ja, dat hartstikke leuk daar. Kijk eens Kijk eens aan. jaar hebben wij daar zomers gewoond, vroeger. Nou, wat dat betreft uh, ken je je weg in uh, Oost-Vorne. En weet je ook hoe een groot huis uh, toch uh, op, een, op een zuinige manier uh, lekker warm te houden is. Hans, ik bedank je voor het bellen. Ja, graag, precies. En heel erg tot de andere keer weer. Dag, dag. dag. Ja, u kunt nog steeds bellen: hè? 0800 21, Dat is ons gratis nummer. Mailen kan naar casaluna.crv.nl. En twitter ik dan met hashtag Casaluna. Er kwam nog een tip binnen, trouwens, van een luisteraar. Die zegt: uh, koop een LED-TV. Dat is een stuk zuiniger dan een gewone TV. Dus koop een LED-TV. Het is een tip die ik graag aan, uh, aan u doorgeef. Dit is muziek van de drie J's. Een uh, stuk dat terug te vinden is op hun meest recente cd. Vier elementen. Dit is het titelstuk. Elementen. <tied> elementen. Vanaf januari gaan de drieërs opnieuw op theatertour. Die voorstelling gaat heten Bronnen. En in die tour gaan ze stukken spelen van, van bands die uh, hen inspireerden. Dus dat was een voorstelling over de inspiratiebronnen van uh, Jaap Kwakman, Jaap de Witte en Jan Dulles. Irene, goedenacht. Goedemiddag uh, met Irene, inderdaad. Dag Irene. Um, ik wilde iets zeggen over de situatie waarin ik woon. Maar daarvoor, als het mag, nog even over die meneer met die kerosinekachel. Ja. Um, dat is misschien wel goedkoop, maar duurzaam betekent natuurlijk ook dat je zo min mogelijk, uh, zeg maar, met vervuiling uh, bezig bent. En als je van een uh, centrale voor de hele bevolking gebruik maakt... voor gas en elektriciteit... dan wordt de slechte lucht allemaal afgefilterd tegenwoordig. Ja. Maar als jij kerosine in je huis brandt... Dat, dan wordt dat niet afgefilterd. En dat is natuurlijk minder goed voor de lucht. Ja, minder goed voor en het milieu. En ook gevaarlijk lijkt me. De, dus uh, dat is niet iets wat ik nou uh, zou willen propageren. Nee, behalve nou zeg... behalve voor voor de portemonnee. Ja, nou zegt Hans wel, uh, uh, zo heette die meneer... Uh, ik brand die kachels maar heel eventjes. Een paar minuten en ja, dan het is, het is, het is de warmte is misschien... voldoende. Ja, en zo'n kachel is misschien wel veilig gemaakt. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Dat weet het ik ook het niet. is toch puur in huis, hè? Ja, dat is waar, dat, dat is waar. is toch anders. Het is niet zoals die cv-dingen. Maar misschien zijn ze modern. Maar in ieder geval, het is voor de lucht minder goed, lijkt me. Maar goed, dat was even een opmerking... dat duurzaam meer is dan alleen maar goed voor je eigen portemonnee. Mm -hmm. Op welke manier leef jij dan duurzaam? Nou, um, dat is niet waarvoor ik bel. Ik, ik uh, heb de hele winter geen kachel aan. Ik heb drie lage kleren aan. Dus oh. dat is ook voor de portemonnee en tegelijkertijd duurzaam. Ja, dus waar twee vliegen en, in één klap. Ja, en, en net als die meneer om dan nog een boek te kunnen kopen enzovoort. Mm -hmm. Maar uh, ik bel eigenlijk over het volgende. Uh, twee jaar geleden is onze flat gerenoveerd. Ja. En toen heb ik voorgesteld, dat had ik trouwens al eerder voorgesteld... het gaat hier over IJmere bij een directeur in, in Amsterdam... om op die platte daken van die flatgebouwen uh, zonnepanelen aan te brengen voor de servicekosten. Ja, Nou, Dat dus heeft hij mooi opgeschreven... Maar ja, hoe gaat dat nou in de praktijk? Hier in Ik woon in de omgeving van Schiphol. Ze laten eerst zo'n flat zo lang mogelijk staan zodat eigenlijk ze uh, veel te lang eigenlijk het onderhoud achterwege laten. Waardoor ze, denk ik, geld sparen voor zo'n renovatie. Uh -huh. En dan in de buurt van Schiphol krijgen ze nog extra voor geluidsinstallatie en zo. Ja. En dan doen ze precies alleen maar wat nodig is. om de punten binnen te krijgen die ze verplicht zijn. Maar zoiets van vooruitzien. Dus we hebben heel lang te veel verwarming betaald. Nu zitten we goed. Maar dan hoor ik dus die mooie uitzending van Tegenlicht gisteren. over privé initiatieven ook in Nederland, in Texel was het geloof ik, ja, ja, ja. waar mensen zelfvoorzienend willen zijn. Ja, nou ja een eigen zelfvoorzienende wij... groep mensen inderdaad. Ja, en in Denemarken, dat eiland waar ze werkgelegenheid verloren hadden en toen dit opgepakt hebben, die zelfvoorziening in de energie en nu zelfs energie afgeven aan het vaste land, zo'n eiland ergens in Denemarken, mm -hmm. fantastisch mooi uitgelegd, die uitzending die zou iedereen eigenlijk opnieuw moeten bekijken. Tegenlicht, zo... hè? Ja, en dat was zo ontzettend duidelijk en erg enthousiasmerend. En, uh -huh. en echt, uh, echt heel meeslepend, de mogelijkheden. Maar ja, als je in een huurflat zit... Ik heb wel eens gevraagd bij het Milieu-Educatiecentrum hier in de Haarlemmermeer... of je dan iets kon doen. En toen hadden ze het wel over zonnepaneelachtige folie. Maar dat is toch nog niet zo ver dat je dat gewoon in een huurwoning kan toepassen of zo. Dus een heleboel mensen in dat overgereguleerde Nederland... Hè, waar ze veel ...dingen over de hoofden van de mensen heen doen... ...terwijl Tegenlicht juist liet zien... ...dat je met kleinschaligheid... Hè, uh, ...zoveel uh, voor elkaar kan krijgen. Ja. Met name dat in de toekomst... De ...energie gewoon... Ja, uh, ...in je eigen omgeving... ...opgebouwd kan worden. Dat je niet afhankelijk bent van die internationale... ...energiebedrijven... Hè, ...die helemaal daar geen belang bij hebben... ...om Nederland zelfvoorzienend te maken of zo. Want die gaan over heel Europa. Wat kan het ze schelen? Irene, te mag bij... ik even onderbreken? Ja? Jij zegt dus eigenlijk... Uh, dat, dat ook huurflats bijvoorbeeld veel sneller van zonnepanelen uh, voorzien zouden moeten worden. Ja, die daken die liggen er allemaal. Maar dat jouw woningbouwvereniging daar inderdaad geen uh, belangstelling nee, voor lijkt te hebben. Is, en er is een ander punt. Wij hebben hè? We hebben binnengangen. We hebben een flat van zes verdiepingen. Ja. En daar staat dag en nacht... Uh, de, het luchtcirculatiesysteem, dat moet je natuurlijk hebben... ...maar op een verwarming van 23 graden, Oeh, dag en nacht. Dat is vrij, uh, vrij hoog, en ja. En dat is dan omdat een paar mensen zeggen, het is hier zo koud... ...en dan doet de huismeester het. En dan moet je zo'n hele toestand weer in beweging krijgen... ...terwijl ooit gezegd is, het wordt tot 15 graden verwarmd de gangen. Dus eigenlijk, maar Irene, in, zegt in je, Irene ja? ik onderbreek je wel eventjes. Ja? Eigenlijk zeg je, je staat als, als uh, gewoon bewoner van een gewoon uh, huurappartement... Ja. ...eigenlijk uh, machteloos. Als jij uh, meer duurzaam wil leven. Ja. En, en een klein detail bij de servicekosten. Mogen ze altijd 5% voor de administratie binnenhalen. Dat is natuurlijk weinig in verhouding per woning. Ja. Maar grosso modo als je veel huizen verhuurt. Hoe hoger dus de kosten zijn voor de energie. Hoe meer je binnenkrijgt voor de administratie. Ja, ja, ja, dus wat dat betreft uh, zou er nog veel uh, verbeterd kunnen worden. We maar moeten als... het in de details zoeken. Je moet het in de details zoeken, Net als je. in de zorg. Ze moeten naar de kleine dingen gaan kijken. En dat is juist tegengesteld aan al die grootschaligheid. Want dan die, die kleine dingen kosten te veel tijd. Hm. En daarom gaat een heleboel uh, mis gewoon onnodig. Irene, En de belangen pleidooi. zijn tegengesteld. Ja? Irene, dank voor je pleidooi. Ja. En okay. we gaan tot een andere keer. Dank je wel. Tot ziens. Dag. Ja, en dit is een liedje over een, een jongen. Een, een jongen die, die al heel jong weet dat er iets moet veranderen in de wereld. En hij trekt erop uit. Dit is Paradise Oscar. Peter is smart He knows it's European country by heart. He likes to sit under an apple tree on his yard and wait for an apple to fall. When Peter is nine, his teacher tells him that this planet is dying, that someone needs to put an end to it all. And so when Peter comes home, he tells his mom, I'm going out in the world to save our planet. To talk, but no one listens to him. Everybody's busy living and dying, not thinking about what they're doing. But look at the ball. Finland komt hier Paradise als kaart? Een tweet van uh, Klaas Woltingen die uh, luidt. Klopt helemaal, Irene? Klaas is het uh, kennelijk eens met Irene. Die zegt: Je staat vrij machteloos als bewoner van uh, bijvoorbeeld een uh, woningwetappartement... appartement. Als jouw woningbouwvereniging uh, geen duurzame energiemaatregelen wil toepassen. Herbert, goedenacht. Ja, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Dat mag ook, Herbert. Uh... Goeiemorgen. Dat laatste is niet waar, hè. Je kunt uh, sinds van de zomer via Greenchoice, dat is een van onze energieleveranciers, een zogenaamde winddeel kopen. Dat is bij de windcentrale, dat is een eigen stichting. Ja. Die, uh, die gaat twee windmolens kopen in de kop van Groningen. En uh, als we voor het eind van de maand uh, voldoende deelnemers hebben, dan zijn we... Uh, eigenaar van die twee windmolens dus En dan krijg je gewoon de, de, de elektriciteit die opgewekt wordt. Dus jij zegt eigenlijk, je kunt ook als flatbewoner kun je wel ja, dergelijks ja, ja, doen ja, ja, ja, om uh, duurzamer te gaan leven. Ja. Zeker, zeker. Je kunt een duurzame leven kun je sowieso, maar dat je, dat je zelf in je energie kunt voorzien. Ja. Dat, is, uh, dat is een, een de democratisering eigenlijk die plaatsvindt die erg graag wilde. Ja. Dus ik, ik heb ook een aantal winddelen gekocht en uh, zodra dat, uh, dat er voldoende mensen zijn die meedoen worden die twee molens gekocht. Uh, ja. Gekocht en de hoeveelheid energie die er opgewekt wordt in die molen wordt door het aantal deelnemers gedeeld. En dat mm -hmm. wordt afgetrokken van jouw elektriciteitsrekening. Dus, uh, het, en het, als je daar een beetje aan rekent, het uh, rendement van het geld wat je erin steekt, is vele malen meer dan wat je ooit op een bank kunt verdienen. Ja, winddelen, die kun je dus kopen tegenwoordig. Herbert, ja, dankjewel voor die tip. En dan okay. nacht nog. En dan de laatste, Bella, denk ik, van vannacht. Uh, het loopt tegen vijf voor twee. Marijke, goedenacht. Ja, goeienacht. Um, ik zei het al tegen de meneer die opnam en die was enigszins verbaasd. Ik zeg, uh, ik, uh, nou, ik leef al heel lang duurzaam omdat ik dat normaal vind. Ja. Maar ik koop geen afval. Je koopt geen afval? Hoe bedoel je Nee, nou, dat vroeg hij dus ook. Heel veel producten zijn enorm overbodig verpakt. Daar zitten wel drie of vier verpakkingen om en dat is onnodig en dat... ...geeft een berg afval en dat afval moet ook weer verbranden. Ja, daar heb je wel een punt. Ik noem maar wat een pak koekjes waar dan een, een, een kartonnen hoesje omheen zit... ...of een kartonnen doosje omheen een zit. een cellofaantje. Een cellofaantje en dan nog een plastic, een plastic bakje waar de koekjes zakje. in zitten. Of plastic ja. binnenzakjes inderdaad. En jij hebt gezegd dat koop ik allemaal niet meer. Nee, dat koop ik gewoon niet meer. Je kunt er dus heel erg op letten dat je producten die, die, die, waar drie of vier verpakkingen omheen zitten, die koop je niet meer. Uh, en, en als je vers groenten koopt, dan, uh, uh, uh, bijvoorbeeld een bloemkool, daar hoef je niet een zakje omheen te doen. Ja, ja, dus gewoon meteen die tas in. Nou ja, ja je, je mandje in, hè. je mag het wel afrekenen. Natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. eerst het mandje en dan, maar er hoeft geen plasticje omheen wat jou betreft. Nee, dat hoeft niet, er hoeft geen tasje omheen, is nodig. Nee, nou kan ik me dat wel voorstellen, maar het lijkt me nog best lastig om inderdaad dit, dit uh, principe overal toe te passen. Nou, het wordt steeds moeilijker, dat is wel waar, maar dan, dat komt door de verpakkingsindustrie. Mm -hmm. Maar ja, je kunt het blijven proberen. En sowieso geen flesjes uh, geen, geen water. En, en dat is zo'n onzin. En die kleine flesjes met zogenaamde gezonde drankjes. Dat is, dat is allemaal afval wat je koopt. Dat is netkens voor nodig. Dus jouw bijdrage aan, aan een duurzamere Onderdan toekomst is niet. inderdaad... geen, geen uh, voedsel kopen in, in uh, afval verpakt, zoals jij het noemt. Ja, en, en ook geen flesjes geen, uh, geen water, terwijl er prima water uit de kraan komt. Mm -hmm. Dat vind ik ook onzin. En, en als je ziet, dat wordt ook nog allemaal op straat gegooid. En verder afval scheiden, dat... Uh... Als ik dan kijk, van bij mij hebben ze dus vandaag weer de de, hoe heet het, de rolcontainers opgehaald. Ja. En dan zijn dat huishoudens met twee personen. En dan zit dat ding van boorden vol met afval, uh, uh, met uh, vuilniszakken. Nou, leef ik alleen. Dat geldt misschien wel. Maar ik heb een kat en een hond. En ik heb maar uh, één, uh, per week maar één uh, pedaal en mijn zakje afval. Nou, wat dat betreft, uh, uh, leef je je principe lijkt me goed na. Nou, ja, dat is inderdaad heel erg duurzaam, mag ik wel zeggen, Marijke. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan hoor. En een goede goeiedag nog. Dag. Ja, dag. En dan uh, de laatste mail. Die komt van uh, Klaas Woltingen. Die net ook al een uh, tweet stuurde. Uh, in mijn woning hangen uiteraard bijna overal spaarlampen. Schrijft Klaas. In de ruimtes waar ze nog niet hangen. worden normale verlichting ook vervangen voor uh, spaarlampen. Zodra de oude verlichting het opgeeft. Dit jaar zijn mijn gijzer en mijn moederhart vervangen uh, door een cv. En dat zal enorm gaan besparen op gas. En aangezien nou, er ook veel beschadigd is uh, na een woningrenovatie. Ben ik ook toe aan nieuw Nieuw tapijt En dat ga ik over het oude tapijt heen leggen. Ik woon in een flat en de kelder zit onder mij, schrijft Klaas. Uh, ik heb zelf ook een leuk uh, zaklampje op uh, sleutelhangerformaat. Deze slaat zonlicht op en wanneer het donker is werkt hij perfect als zaklampje. Nou, naar mij deze, dat ook in het groot kunnen gebeuren. Zon, wind en zee heeft wat mij betreft de toekomst, schrijft Klaas Volteren. Nou, ik bedank u allemaal voor het uh, meepraten, voor het mailen en voor het twitteren. Wat uh, ons betreft, heel graag tot morgen. Dan is Paul van As, onze gast in Casa Luna. En hij is de bondscoach van het Nederlands herenhockeyteam. Voor zo dadelijk heel veel plezier bij uh, Wakker Nederland. Vannacht met Diederik van Zessen en Anna de Jong. En wat ons betreft graag tot morgen. nacht nog.